Met het NOS-journaal. De Amerikaanse advocaat. die pornoactrice Stormy Daniels vertegenwoordigde. in een rechtszaak tegen president Trump. is veroordeeld voor een poging om sportmerk Nike af te persen. Michael Avenity had geprobeerd om het bedrijf ruim 18 miljoen euro afhandig te maken. Volgens de raadsman had Nike illegale betalingen gedaan aan jonge basketballers. Hij dreigde dat naar buiten te brengen. tenzij het sportmerk hem betaalde. Nike weersprak de beschuldigingen en klaagde Avenity aan.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 De Canadese schaatser Graham Fish heeft het goud opgeëist in Salt Lake City. Met een tijd van 12.3386 zette de 22-jarige Fish ook nog een wereldrecord neer. De Nederlanders Jorrit Bergsma en Patrick Roest slaagden er niet in op het podium te komen. Het zilver ging naar de Canadees Ted-Jan Bloemen en de Duitser Patrick Beckert pakte brons.